De leden van GroenLinks kunnen de steun van hun partij aan de missie in Kunduz niet terugdraaien. Het besluit van de fractie is definitief, zei fractieleider Sap bij Pauw en Witteman. Ze wijst erop dat de fractie een eigen verantwoordelijkheid heeft en dat het partijcongres het besluit niet ongedaan kan maken. Sap heeft samen met partijvoorzitter Nijhoff een brief aan de leden gestuurd, waarin staat dat de missie helemaal past binnen het partijprogramma van GroenLinks. Op het Wereldeconomisch Forum in Davos heeft Bill Gates 100 miljoen dollar toegezegd voor de strijd tegen polio. Het geld is bedoeld om kinderverlamming definitief de wereld uit te helpen. De ziekte is in de meeste landen uitgeroeid, maar vormt nog een groot probleem in India, Pakistan, Afghanistan en Nigeria. In Eindhoven is een man doodgevonden in zijn woning. De politie was gealarmeerd door de vrouw van het slachtoffer die bij thuiskomst vermoedde dat er iets mis was. Agenten vonden bij het doorzoeken van de woning het lichaam van de Eindhovenaar. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft al iemand aangehouden. Het weer, de dag begint koud met temperaturen tussen min 3 in Zeeland en min 7 in het oosten van het land. Overdag schijnt overal de zon, maar de temperatuur komt niet veel hoger dan het vriespunt. Dit was...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 Of change flow straight into the face of time like a storm wind, then we win.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 FM Did you?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 Thoughts of us remained untouched Keep them safe like inside